Ze werd gekozen tijdens het Nationaal Songfestival, waar publiek in de zaal in een vakjury mochten kiezen uit vijf kandidaten. Ze zongen allemaal een eigen versie van het liedje Ik ben verliefd, Shalali, geschreven door Pierre Cartner. Omdat de stemmen staakten, moest Pierre Cartner de knoop doorhakken. Aanvankelijk weigerde hij dat, maar na veel consternatie en lang aandringen koos hij voor Sineke. De halve finales in Oslo zijn op 25 en 27 mei. De finale is op 29 mei. President Karzai van Afghanistan overweegt om in zijn land de dienstplicht weer in te voeren. Hij denkt dat de opbouw van een leger op die manier sneller voltooid zal zijn. Over vijf jaar kan het leger dan zonder buitenlandse hulp. Alleen bij de bestrijding van terrorisme is nog buitenlandse bijstand nodig, in Karzai. De Afghaanse dienstplicht werd in 1992 afgeschaft. De regeringspartijen CDA en PVDA zeiden vandaag wel wat te voelen voor een langer verblijf van Nederlandse militairen in Afghanistan. Om Afghaanse troepen op te leiden. Bij een explosie in een elektriciteitscentrale in de Amerikaanse staat Connecticut zijn zeker twee doden en tientallen gewonden gevallen. Er wordt nog naar slachtoffers gezocht. Oorzaak van de explosie was, was vermoedelijk een lek in een gasleiding. Op het moment van de explosie in een gedeelte van de centrale dat in aanbouw was, waren vijftig mensen aan het werk. In Oekraïne lijkt de pro-Russische oppositieleider Viktor Yanukovych de winnaar van de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg hij zo'n 50% van de stemmen. Flink meer dan de huidige premier Timoshenko. Die vermoedt dat er fraude is gepleegd. Al zeggen internationale waarnemers tot nu toe dat het vrije en eerlijke verkiezingen zijn. Het weer. Vannacht gaat het licht vriezen. Morgen overdag geregeld zon. Temperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS Jonas. Zandvoort, Zandvoort heeft, het heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM het. in 2010, al 20 jaar live. CFM Met, Met nu uur. het laatste uur. het naar het programma, het laatste uur. Het laatste uur is een programma dat ingaat op de actuele zaken in de wereld vanuit Bijbels perspectief. En ook hebben we interviews in het programma met bekende zandvoorters. Vanavond spreken we met Herman Duiven. Hij woont in Nieuw Innekom en hij heeft een bijzonder levensverhaal te vertellen. Veel luisterplezier. Ben je hier terechtgekomen op de Unicum? Ben je in Zandvoort geboren? Nee, ik ben in, uh, in, de, in, de Waard, ik ben in Rotterdam geboren en in Hoekeswaard ben ik opgegroeid. Ah, oh, oké. Okay. Dus je bent niet uh, in Zandvoort eigenlijk uh, opgegroeid? Je bent uh, voor de Unicum in Zandvoort komen wonen? Ja. En uh, hoe is dat gekomen als ik vraag, Nou, ik heb, uh, ik heb een auto-ongeluk gehad en ik ben uh, zoekende gegaan naar een jongere, jongerencentrum. Wooncentrum, gehandicapten. Ja. En ik heb, ik heb het hier in Zandvoort, ik heb, ik heb het hier goed naar mijn zin. Prachtige natuur, van duiden, de duinen ja, en zo. Ja, heel mooi hè. Ja. En je hebt het hier wel uh, leuk gevonden om hier naartoe te komen. Wat, ja, wat was de beslissing om hier naartoe te gaan, naar Zandvoort? Hoe is dat gekomen? De mooie omgeving, dat is, ja. uh, het leger is schitterend. Je ziet de, de, de vosjes en de reewild en de, de, re de herders die zie je allemaal ook hier. Je hebt hier heel veel braggere, natuur, hè? Natuur. En als je hier in de Kunikum uitrijdt, dan kom je zo in het uh, bosgebied, of duingebied, hoe heet dat? Waterduinen. De, de waterleidingduinen. Dus daar ben je wel veel te vinden. Ja, ja. Vroeg, veel vroeger van. wel, ja. nu niet meer. Nee. Ik heb er nou geen, geen, geen tijd meer voor. Nee, je ging altijd de natuur in. En, uh, wat vind je van het hele verhaal trouwens, van de reeën die daar te veel zijn? Ja, die zijn de damherden. Ja. Te veel damherden. Ja. Ja, het is het is... Gevaarlijk. Het is uh, het is gewoon een gevaarlijkje, op de, de zaal, ook. Het oversteken en zo van, van die damhertig. Ja, dat was een keer een ongeluk, zelfs hoorde ik, hè? dat een werd voor een auto sprong. Ja. En die bestuurder kwam ja. in het ziekenhuis terecht. Ja, maar Wat er van gebeurd is, weet ik, ik meer weet ook, niet. Ik weet ook niet precies, maar het is een keer. Kleine... Ja, mensen schrikken er wel. Nou, ja, ja, ja, ja, tuurlijk. Ze hebben het hek helemaal verhoogd, hoorde ik ook. Dus dat ja. is uh, hot nieuws in Zandvoort. We zijn benieuwd wat er met de herten gaat gebeuren. En de hele natuur in Nederland en het buitenland het, met het milieu. Daar gebeurt ook van alles van. Maar daar hebben we het later in het programma nog over. Uh, hoe heb je dat ervaren om uh, ja, eigenlijk in een rolstoel terecht te, te komen? Ja, moeilijk. Heel moeilijk. Het is, uh, ik heb alles, alles kunnen doen. Ik ben uh, nogal heel handig geweest met mijn handen. En dus ik heb zitten, ja, je moet je hier helemaal overgeven aan andere mensen en zo, dat is allemaal, het is moeilijk. Het ja. Is echt moeilijk. Dus het is een heel andere weg waar je opeens voor staat. Ja. En, wat deed je vroeger met je handen? Je werkte met je handen? Nou, ik heb vele werken gehad, ik heb vele werken gedaan. Ik, heb, uh, ik ben uh, kapper geweest, ik, ben, ik heb gevaren. Ik heb barremaatschappij gewerkt en ik heb uh, houtzaal, uh, hout, houtzaalrijk gewerkt ook nog. En al, al een erbij. En op het laatste had ik op een nee uh, in Teneuze. Het is een, uh, dus een uh, melkkartontje zo maken. Okay. Melk en karne melk, ja. die je had die kartontjes gemaakt. Dus je was echt al altijd heel actief en ja. je kon van alles ja, doen? Ja, ja, ja, ja. En toen kreeg je een ongeluk en toen kon je eigenlijk, ja, kwam je in een rolstoel terecht, moest je revalideren misschien ook? bij mijn werk, dat ik heb uh, te lang gewerkt die dag, ik was ja. vermoeidheid ik heb die auto niet aangekomen, dus ik heb, uh, ik weet van niks heb ik, ik weer wakker in het ziekenhuis en dat ja. in het ziekenhuis. Ja. Een maand later, een ik heb maanden komen geleden. Zo, dus je familie was ook wel geschrokken waarschijnlijk? Nee, nou, nou, nou, nou. nou. Ja. en hoe heb je dat voor jezelf kunnen verwerken uiteindelijk? Ja, dat is een, ja, dat is een verhaal apart. Dat is een, uh... nou ik dacht ja, waar heb, waar heb ik dat aan verdiend? Maar ja, dat is waarom, dat moet je toch niet, moet je toch niet indenken. Dat is, uh, ik ben daardoor, door mijn ongeluk heen, ben ik tot geloof gekomen. En dat, de heer Jezus, die hebben me er bovenop geholpen. Dus je bent op zoek gegaan naar God? Was je niet boos op God? Nou, ik ben niet op zoek gegaan. Nee. Het, het kwam vanzelf. Huh. Ik kwam vanzelf op mijn pad. Ja, want wie kwam er dan op je pad? Of een, nicht, wat? een nicht van mij. Oké, okay. en wat zei ze dan? Nou, die kwam haar haal knippen en die, die begon erover. Mm -hmm. en ik, heb, ik, wist, ik wist helemaal niet dat zij geloofde. Dus, uh, nee. Maar ik ben echt... Uh, door haar ben ik tot geloof gekomen eigenlijk. Ja, wat vertelde ze dan wat je nog niet wist? Ja, dat er een, een Heer Jezus was die gestorven was en opgestaan was in de kracht van de Heilige Geest, de vertroosting, de, de mensen kon helpen. Dus dat God je kan troosten en helpen? Nou oh ja, ik dacht, als er nou een God bestaat, waarom laat hij dan deze dingen toe? Ja. Want ik was net een jaar getrouwd ja. en heb ik mijn ongeluk geld, auto Dus ik heb, als er nou een God bestaat, waarom laat hij dan zoeken dingen toe? En hoe zie je dat nu? Doet God dat soort dingen? Nee, nee. er zijn zoveel machten en krachten en wereldbeheersers en zo. Dus dat, en de heer, de heer is liefde. Ik heb mijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn hulp? Liefde. dus God zorgt niet dat je een ongeluk krijgt Nee, nee, nee, nee, nee, of nee, nee, dat absoluut, je absoluut. in de rolstoel terechtkomt of iets. Niet, absoluut niet. Maar hoe ervaar jij God nu, praktisch elke dag dan? Mijn vriend, mijn, mijn heiland, mijn, mijn, mijn redder, uh -huh. waar ik elke dag mee, mee praat, van, ik praat gewoon mee. Het is, het is het bidden, dat je gewoon praten met mijn God. Ja, dus Zo als je, als, je, nou als je, je je vrouw lief hebt, of, of je met andere, daar praat je ook mee. Die ja. gaat ook een hele, hele dag je mond niet ja. houden. Dus ik, praat ermee en ik, ik, ik zie hem erover ik beleef het in mijn Jezus is jouw vriend geworden juist, en absoluut. hij geeft jouw kracht om door te gaan. Juist, juist, Heb je nooit een moment dat je dacht van, toen je jong was misschien meer, dat weet ik niet, van hè, dat je gefrustreerd rondloopt van dit zou ik nog willen doen met mijn handen of dit zou ik kunnen. Wat doe je daar dan mee op zo'n moment? Kan je dat ook bij God brengen dan? Ja, dat ik ik eigenlijk niet zo. Ik, eigenlijk niet zo. Ik ben uh, gaan schilderen, ja, aquarellen en zo. Mm -hmm. ik, heb, uh, ik heb het eigenlijk gewoon, en, en mijn vrouw die helpt me veel. En, ik, en, en de kerk en zo, ik heb, ik, heb geen ding, uh, ik heb er geen tijd voor om zo zo'n zulke dingen te denken. Nee, dus je bent niet negatief ingesteld, je nee, kan echt positief in het leven staan. Mijn leven is een blad van een ja. Ja. ten goede. Dus je bent heel positief ja. er doorheen gekomen. Wat ze toen, wat ze toen gezegd hebben van... Uh, ze vroegen aan van, samen samen bidden? Ik dacht, nou, bidden heb ik nooit voor mijn leven gedaan. Nee. Maar ja, baat niet, schaalt niet. Nee. Dacht, nou, ik heb meegedaan. En uh, toen, toen gingen ze weg daar, en kreeg ik een, re een reep chocola van hun. Dacht, nou, alles gepraat heb ik niet van, maar die chocola, heb ik wel Ja, dat is tenminste lekker om op Juist, eten. Ja. Juist. En ik had uh, drie dagen later, ik ging, uh, nou gebeurde mij een grote wonder. Ja, wat gebeurde daar? Nou, ik had een uh, drie keer op de week een om naar de wc te gaan zetten. Ja. En ik ging er niet spontaan af, dus ik had, uh, dat was voor mij een wereldwonder. Ja, dus dat wel, je bent eigenlijk genezen dan, toen ja. de problemen van de stoelganger? Ach, ja, acht, acht, acht, acht en een half jaar Zo. Heb ik accet-pille gebruikt, dus je ja. dus kan niet zeggen dat ik al verkeerd schreef. Nee. Het huh. was voor mij een werkelijk wonder. Dus sindsdien is het allemaal goed gekomen, het is vijftien jaar gebed? En was het met een speciaal iemand, drie, drie of gewoon dagen, een christen? Nou, bij die vrouwen toen, ja. die voor de eerste keer gebeden hebben. Wat bijzonder, ja. drie, drie dagen later gebeurde dat. Zo. Mijn de wonder. Ja, want dan heb je tenminste weer een beetje ruimte en in ik je ben echt, <laughs> en Ik ben daar, dan ben ik, uh, ben ik zonder, zonder tabletten gekomen, ja. zonder, zonder spallet gekomen, zonder corset gekomen. Ik ben echt... Uh, oh, dus je bent stap voor stap ook genezen ja, uh, in ja, je lichaam? Ja, in mijn lichaam ook. Dat is wel heel ja, bijzonder ja. om te horen, ja. ja. Dus je ervaart ook dagelijks eigenlijk kracht van God. Ja. En hoe, hoe ervaar je dat? Nou, een blij en blij gelukkig leven. Ja, dus je bent tevreden. Een ja, in je gedachten. Een voldaan gevoel. Ja, dus het is een, een tevredenheid. Ja. Dus... Uh, ik heb ook begrepen dat je de mensen wel vertelt over Gods liefde op straat. Hoe doe je dat? Nou, de, de mensen een folder te aanreiken. Ja, wat staat er dan in zo'n folder? Nou, over de Heer Jezus dat hij voor ons gestorven was. Gestorven is en dat hij opgestaan is. Oké, okay, dus dat hele de evangelie door. eigenlijk. TVG? Ja, dat staat in de folder. En dan, dan, vertel, dan vertel ik mijn, mijn uh, relatie met de Heer. Ja je bepaalt met God, hoe je ja. met hem omgaat, ja, hoe je ja. in het leven ja, staat. En lees je ja. dan ook wel eens in de Bijbel bijvoorbeeld? Ja, elke dag. Elke dag lees je ook in dat de Bijbel is... en bid je tot God? Ja, ja, ja. En hoe, uh, ja, hoe, hoe zie je dat, een relatie met Jezus? Hoe kan je dat iemand nou vertellen? Dat ze dat ook willen? Nou, nogmaals, ik vind uh, dat je een fijn, fijn, en voldaan gevoel hebt. Ja. In, in je leven. Dat is, ge... en je gaat de de dalen heen de, wat, wat, je, je, je, je voelt je eigenlijk nooit alleen je bent nooit hmm. alleen Dat is zo he? met hem. Ja, dus eenzaamheid is ook weg. Eenzaamheid gelegen. is weg. Ja. en een soort leegte wat mensen dat, vaak dat, ervaren. Dat dat is, dat is weg. Dat kan je echt bij Jezus heb je echt een vriendschap met uh, hem. Uh, uh, uh. Hmm? Doe. laatste uur met Henry van Peterham en ik spreek vandaag met Herman Duiven, op zijn kamer in Nieuw Unicum ben ik. Uh, Herman, ik zag dat je zulke mooie schilderijen hebt hier. En uh, hoe ben je daartoe toch gekomen om te gaan schilderen? Ja, dat is een verhaaltje apart. Dat is. Uh, ik ben op, hier op, op Unicum komen wonen en ik ben, ik ben aan tot geloof gekomen. En dan ga je de dingen in de wereld gaan heel anders zien. Dat is, de bloemen worden echt kleurig, de, de, de, de bomen en de, de struiken en alles, je had echt... En toen, het dat schilder ik nog niet, maar teken ik haal, alleen maar, maar tekenen met vonden. potlood? Met potlood, Zo, en met een verteking er rond, ja. met, met een rubber er rond. Dat je het goed vast kon houden, dus bedoel Dus ja. alles wat ik in de ja. duinen zag, mooie dingen, die teken ik. Ja. Maar er was er, hier was er een, uh, een schilderclubje. Opnieuw ik hem zelf was ja. En zodoende ben ik een beetje gaan schilderen, gaan aquarellen. Mm -hmm. En, dat, en die, die kleur, om echt, echt die mooie aan te krijgen, die natuurkleuren. Ja, dat is niet makkelijk. En dat, echt, het is echt een, een rode hobby van me geworden. Ja. Dat vind ik echt zo, zo mooi. dat is. Het uh, ja, uh, bloem, daar kan, je, daar kan ik daar een, een poos over werken, maar dat is, dat is zo mooi. En dat, dat is, dat is Gods liefde wat, wat, wat ik heb, mm -hmm. wat ik ja. me gekregen heb. Dat je godverstemming dat, dat ziet en dat ook kan tekenen. Ja, dat ik daarvan En dat ik het ook ja. een beetje knaken kan doen. Ja. En heb je dat dan heel veel zelf geoefend? Of een, een cursusje? Ik, ja, ik, ga, ik kreeg een beetje lessen hier. In, op de oh dag. ja, zal die les ook voor je. Ja, ja. Dat is wel heel mooi hoor, ja, om ja. de natuur te kunnen tekenen. Hè? En wat teken je het liefste? natuur ja. Natuurlijk. En is het dan bomen of vogels of bloemen? Vogels, dus natuurlijk, natuur, dat uh, landschappen en uh, water, oh, ja. Ja, ja. alles, uh, boten, Boten ik ook, schepen, scheel ik ook graag. Want dat is mijn wijk nog geweest vroeger ook. Ja, omdat je vroeger met schepen werkt. dat vind ik natuurlijk wel maatwaar, ja. Ja. ja, En teken ik dan uit je hoofd of heb je dan een foto of ga Ik heb van foto's, van foto's. Verschillen dan, Ja, dan? Oh, ja. Maar verschillen bij elkaar. Dan moet ik eerder ingeheeld van, ik zou maar zeggen, dan had ik dit uit het boek en dan dat weer van een kaart van aanzicht kaart, af, weet ik, mm -hmm. dat dat allemaal combineren dus Je die combineert dan. die dingen, leuk. Ja. ja, wat een goed idee. Nou, het wordt heel prachtig mooi, zie je. Ja. Van die mooie schilderijen, maar uh, ja, wat doe je met die schilderijen? Je kan ze natuurlijk verkopen, dan heb je weer uh, meer geld en zo. Nou, dat meer geld, ik het, uh, ik geef, ja, het is, het is mooi geld, heb natuurlijk, maar hij veel geld krijgen. Maar dat maken mensen niet gelukkig aan geld, nee. maar weet je wat mij erg gelukkig maakt? Uh -huh. Ik heb een uh, kinderthuis in Indonesië ja. en kinderen in Kenia. Er is een, een vrouwtje van hier is er, naar Kenia, gewoon om, om, om voor kinderen te zorgen. Daar geef ik allemaal geld aan mee. Dus al mijn opbrengsten van, van mijn schilderijen, geef ik allemaal aan kinderen. Oh, die gaan allemaal naar Kenia en naar Kenia, India, Kenia, naar de kinderen daar. Uh, naar kinderen in kinderen, ja. Oh, dat Kend is wel heel kinder, mooi. Ja, kinderen in Indonesië. Want dat geeft ook voldoening, dat als jij een mooi schilderij maakt en je krijgt een goede prijs voor dat van dat geld, weer veel kinderen worden geholpen in dat, die landen. Dat geeft ons zoveel voldoening. Ja, dat lijkt me zeker. Dat, lijkt, dat, dat, dat vind ik echt heel mooi. Daar bloeit mijn hart hiervan, ja. mijn hart van, laat ik zo zeggen. Echt, dat is fantastisch. Ik heb nu ook uit Kenia heb ik ook een, een kaart gekregen. Mooi. Van heel, heel hartelijk bedankt. Ja. En uh, we zouden we de kinderen een mooi, kerst geven, weet je niet? Ja. Dat is, dat is... Nou, dat is kunnen ze daarvan het Dan nou krijg je een krijg, krijg de de traan, de traan van je ogen. Ja, bijzonder dat je daar niet ja. mee mag werken om die prachtig, kinderen een goede prachtig, kerst te prachtig, geven. Prachtig, prachtig. prachtig. prachtig. In Indonesië ook, Er zijn uh, uh, meisjes in de jonge jaren, die worden ja. als ze pro op, op, op straat gezet. Ja. Die moeten werken voor, voor hun. Ja. En als ze zwanger worden, dan worden ze opzij, opzij gezet. Ja. Ja. En dan moeten ze voor de eigen zorgen, en die, die hebben totaal niks. Maar, nou, en daar is ook een kinder en voor ja. en daar geef ik ook graag aan dus dan kan je die kinderen ook ondersteunen en van de institutie weghouden eigenlijk. Ik heb, zo ik heb zo'n mooie jeugd gehad en die gun ik die kinderen ook ja. Ja. en dat geeft me zoveel voldoening ja. dus dat uh, dat doe ik hier graag nou dat is mooi om te horen dat je ziet van, de, van die mooie schilderijen weer kinderen worden geholpen, ver weg, ja, ja. en die ook nog kaarten aan jou sturen, hoe fijn ze het hebben met kerstfeesten. En kijk, daar zit nou Gods liefde nog weer in. Dat is het, ja. Dat is, dat is liefde voor, voor, je, voor je medemens. Mm -hmm. Ja, want dat wil God ook, hè. Ja. Dat ze van elkaar houden en elkaar helpen. Heb een, heb een ander lief zoals jezelf. Ja, dat is zeker. Dat is heel ja. mooi. En, da, en dat is, dat ga je krijgen, de Gods liefde. Ja. Dan krijg je hukken dingen allemaal. Dat is makkelijk, mooi. Dat is... Zijn liefde is wonderbaarlijk. Dan gaan we mm. alles uit. Ja, maar dat is echt uh, zichtbaar in jouw leven: dat God uh, door jou heen werkt en, en dat straalt en werkt, je ook uit wel, naar ja. de mensen toe. Zo voel ik me daar heel. Ja, dat is bijzonder. Heerlijk. En nogmaals, dat wil niet zeggen dat hij altijd uh, in de wolken leeft. Mm. Je ma ik maak genoeg mee. Ja. Maar toch, ik ben niet alleen. Ja. Ik het samen met de Samen met God, dan ben uh, yeah, je overal weer daar over alle opstandigheden in je leven. Ja, Amen. Herman. Nou, ik vis heel graag. Oké. Okay. Oh, ik heb mijn oog gekregen en ik heb uh, altijd op zee vissen gezeten. Ja. Mijn hobby. Maar dat ken ik helaas niet meer. Nee. Dus ik ben mijn eigen... met uh, een beetje gewoon met een, om, om in binnenwater toch op wit visje vissen zitten. En dan moeten ze die, uh, die, die hengel Want ze met klittenband aan, aan, aan, aan mijn naam doen. Ja, dan Ach, kan je, je toch vissen. Ja. En dan kan ja. ik toch vissen. En de handen moeten we wel afvallen en erop weer. Ja. We dan een haken. Nice. Uh -huh. Dus ik krijg nooit geen voor handen. Nee, <laughs> dat is wel een goede Juist. manier van vissen ja, ja. natuurlijk. Ik heb altijd mijn personeel bij me. Ja. En er staan ook heel veel bekers, hè, <coughs> daar op de kast. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Wat is dat? Dat zijn allemaal. Uh, ik heb één beker één beker in, uh, in België. Ja, met vis ook. En de andere bekers heb ik gewoon met uh, de rolende visdag hier van uh, in Haarlem altijd. Wat is dat? De Ronde visdag, dat is voor de. Uh, een, een heel nachtvisje, ja. van 8 uur tot morgens, morgens 6 uur, voor mensen, gehandicapte mensen. En dan zit je met elkaar ergens, wat, wat voor water is dat? In Harlem. Aan het water? En een ander Park. oké, bij ander Park. En dan zijn er meerdere mensen, een hele groep, een wedstrijd? Ja, een wedstrijd, dan komen ze her en daar vandaan uit Nederland. En dan komen ze allemaal naar haar om ja, daar te vissen. Ja, ja, ja. En daar heb jij dus heel veel bekers ja, ja. mee gewonnen. En elk jaar kon je dan wel iets wennen, zo te zien. Ja, ja, ja, Want hoeveel jaar heb je dat al gedaan? Want er staan er zoveel. Ja, dat is te vroeg. Al vele jaren. Ja, al vele jaren, minstens twaalf of iets. Ja. <laughs> dat je al iets gewonnen hebt. Nee, nee ik heb er tien. Hoeveel oh, heb je daar? Ja. Tien, tien heb nee, ik ga. Heel veel hoor. Ja. Ongelooflijk. En uh, moet je dan een bepaalde soort vis vangen of een grote? Nou, een vis. Vis, vis, als je vis, maar een vis, vis Als je maar een kop in de start. <laughs> dan heb je gewoon als je een vis bakt. Dat snap ik. En je doet ook nog loopoefeningen, heb ik begrepen. Of, of wat, wat fysiotherapie? ja dat ik. Het, uh, ik el elke nacht probeer ik elke dag te lopen. Ja. In een uh, looprek. Op vier wieltjes. Ja. <coughs> en gaat dat dus, een beetje. En nogal goed, nogal okay. nogal goed. Okay. Nou, dat is nogal goed. Oké. Ik heb eigen rekening niet. een ja. uh, Looprekken kan ik, ik wel lopen. Ja, dat is voor mij. Dat, dat je elke dag blijft oefenen, hè? dat is de ja. bedoeling. Ja, ja. Dat is wel heel goed om te horen hoor. En uh, je gaat ook naar een uh, kerkelijke gemeente, heb ik begrepen. Ja, helemaal Hoe ben je daar in Harlem in de kerk terechtgekomen dan? Nou, je gaat toch, uh, ik ben hier op jullie gekomen wonen. En dan, gaat, dan ben ik toch gaan zoeken. Ja. En op het lange duur ben ik klaar terechtgekomen. Uh, ik heb een plekje gevonden. Uh, en wat doe je daar zoal in een kerk tegenwoordig? De gemeenschap onder elkaar, dat is al, uh, dat is al goed natuurlijk. En, en zingen dus gewoon, en, en het woord, Gods woord brengen. je dus uh, hebt veel leuke contacten? En leuke contacten met, met die mensen. En je praat ja. dan over de Bijbel neem ik aan? Ja, of ja, ja, je ja tuurlijk, toch? tuurlijk, tuurlijk, Ja, Tuurlijk, Je is echt, uh, ik zou het niet willen missen. Ik heb vroeger een verkering gehad. Maar ja. En dan ging ik altijd, dan moest ik altijd met mijn brommer, altijd dezelfde kant op altijd. Want dit, ik ga al zo lang naar Haarlem toe, ik ben nog nooit beu, ik zal nooit beu worden no? <laughs> dat is het is gewoon toch een leuke kerk. Het is toch el ja. elke keer weer anders. En welke kerk zit je? In uh, Leeswoordgemeente, in, in Haarlem. Dat is aan de park aan, he? he? vlakbij het station. Nummer, nummer 21, ja. En hoe reis je daar naartoe? Ga je dan met de bus of zo? Nee, met de rolstoel, dat is ook een mooi verhaal. Ja, vertel. Ik heb uh, die rolstoel, of die busje, die taxi allemaal, dat is oh, de wachttijden daar nou, verschrikkelijk. Of, of ze kom je op tijd ophalen. Ja. En je moet gewoon heel rondom doen, die mensen ophalen, die mensen wegbrengen. En verschrikkelijk, ik heb er zo, <coughs> zoveel meegemaakt. Ja, natuurlijk, al die jaren hè. En ik heb zo lang gebeden voor, heer, geef me toch een goede, goed vervoermiddel. Dat ik zelf kan gaan. Ja. Nou, ik heb nou die andere rolstoel gekregen. In plaats van 6 km per uur, had je nu 12 km per uur. Oh, dat is een hele snelle rolstoel. Ja, en het weer, het weer kan me niet. Dat geef ik niet zo dat maakt niet uit nee, je Ik je kan ik niet alle weergesteld hebben ja. met deze rolstoel ik heb een cape, ik heb een zomerkeep en ik heb een winterkeep dus ja. je wordt nooit laten op een je? en ik rij met alle plezier ik ga ik door uh, van hier naar benveld klein benveld en naar elswoud toe hm. jo, prachtig binnendoor. Ja, je prachtig binnen door ja mooi natuurlijk. ik geniet van de natuur ja. Zelfs dat is wel een uh, hele vooruitgang natuurlijk, Heerlijk. dat je niet afhankelijk meer bent van ja. bussen of dingen. Ja, en andere dingen, de, uh, spullen, wat te doen hebben dat ken ik van de kerk ook, van het EVG brengen of wel, ik kan ik altijd, altijd gewoon. Ja. Wat voor tijd ook? Dus je kan alles meemaken in de ja. gemeente, buitenstudies en ja. Dat het gebeurt nogal wel, als ik, ik ben dan in dienst, en de virus, dan kan ze net te vroeg ophalen, nou, dan ben je weg. Dan, dan moet je, dan je met de taxi meten, terwijl de ja. kerkdienst ja. nog bezig is. Ja, ja, ja. Ja. Of ik ben dan de laatste keer ben ik zeven, zeven keer achter elkaar te laat gekomen. Oh. <coughs> dat vind je natuurlijk niet leuk dan, nee, dat nee, je nee. dan te laat nee, in de kerkdienst nee. bent. Of op een andere afspraak natuurlijk, ja, dat kan ja, ook vervelend ja, ja, ja. zijn. Dus je bent ontzettend blij met je nieuwe rolstoel. Zeker. Die, he? Heel snel gaat. Twaalf kilometer, zei je, dat gaat wel een ja. stuk harder dan ja. hè? Ja, ja. Dat die andere. dubbel Ja. Maar nou, dank je wel voor deze uh, ja, verhalen eigenlijk. Heb je nog iets toe te voegen dat je denkt? Nou, dat moet ik, wil je nog per se vertellen? Iets speciaals uit je leven misschien? Of ja, wat je ik, anderen mee wil geven? Ik ben de uh, Heer dankbaar dat ik uiteindelijk dat wel leren kennen ben. Ja. En voor mij is het echt, een, echt mijn leven geworden. Dat je God hebt leren kennen, leven, dat heeft en je leven veranderd? Ja. want Ik ben uh, hier het de komen wonen. ik ben hertrouwd uh, het is, ik heb tegen mijn vrouw gezegd van oors hier. Dat, dat is mijn leven. Ik heb mijn leven aan de, aan de Heer te danken. Ja. Ik wou, toen het tijd ook ik zelf plegen. Ja. Ik ben door hem. Ik ben bovenop gekomen. Ja. Dus ik heb mijn leven aan hem te danken. En hem wil ik, wil ik blijven die ik nog. Ja. Dus dat is mijn leven. Hij is de weg. Ja. De waarde het leven. God is en de weg. De waarde in het leven. Ja, aan, ja, dus aan, je aan. weet zeker van God is uh, ja. wat je nodig hebt in het leven. Dat zou je ben, mensen mee willen geven. Ja, ik ben zeer rijk in de Heer. En je bent heel getrouwd, je ja. hebt een nieuwe toekomst voor je. Ja, ja, ja. En je, je zei dat <coughs> je had het zelf wordt gevoelend, maar dat is helemaal weg. Geen helemaal weg. Ik ja, dus ben blij dat je leeft. Dat, dat is toen in het begin geweest. Ja. Maar toen ken ik de Heer nog niet. Nee, toen kende je God ook nog niet. Toen had je het moeilijk uh, nee. nee, natuurlijk. Nee, toen zat ik toch zwaar in de put. Ja. ja. Maar de, de put kan niet zo diep wezen, maar de kan je eruit trekken. Ja, God die zorgt al voor je. Zo heb je dat weet. ervaren he. Zeker weten. En dat wil niet zeggen dat ik, dat ik nou op volkjes leef, hoor. Hm. Maar je gaat nog wel door de dingen heen, maar ja. ik ga nooit meer alleen er doorheen. Nee, en dat is dus nou, het voor jou echt het, het, het leven met God is dat je bij hem kan schuilen, dat hij je trooster is ook, en dat je weet van dat je veilig bent, dat hij je helpt altijd. Juist, juist, absoluut. Ja. Ja hoor. Het is hier een. het staat ook in de Bijbel, het is hier geen blijvende stad. We hm. zoeken de toekomstige. En dat is waar, ja, een mens is maar één ademtocht, je bent zonger. Ja. één zucht. Ja, dus na dit leven is er meer, waar je. zeggen. Ja, Jij gelooft weet. in het eeuwig ja, leven? Ja, ja, ja, daar ja. heb je geen rolstoel meer nodig. Nee, nee. <laughs> dus er komt nee. de tijd dat, dat het allemaal gewoon weer allemaal goed is. Zeker weten. Ja. ja, absoluut. En dat geeft ook hoop dan voor de toekomst, zeker weet, zeker dat het ja. komt goed. Ja. Nou, dat is ook mooi dat je dat kan uh, meegeven aan andere mensen, ja, hè, die uh, ja, ja. pijn hebben of problemen of, ja, ja opeens ja. ook uh, ja, afhankelijk worden van een rolstoel of van andere mensen. Dat is de, toch wel heel moeilijk. Hoe heb jij dat ervaren, die, dat je zo afhankelijk gaat worden, dat je niet meer zelf ergens naartoe kan of iets kan pakken of doen? Vond je dat niet ontzettend moeilijk? Ontzettend moeilijk, hoor. ja, ontzettend moeilijk. Ik heb mijn eigen huis, heb, helemaal, helemaal verbouwd hè, en... Uh, en, en gedaan, gemetseld, en getimd en... Je kon alles met kon je alles, kon ja. alles, kon alles. En dan kan je eens niks meer. Ja, dat is wel heel dus, zwaar, dus ja. eh, En toch kan sma. je dan bij God kracht putten om door te gaan elke dag? Ja, ja. Oh. Ja, absoluut. Absoluut. Ja, het is net een oefening en ook zo. Het is net of dat ik het... Eh, of dat ik leiding krijg van de Heer, dat is gedoen. Eh, ja. en ik het, ik, ik heb altijd wel zin om daar om te lopen. Ja, je gaat oefenen ja. met hem samen. Ja, ja. ga je elke dag weer de uitdaging ja, aan. Ja, altijd. Uh, je kiest voor ja. het leven. Steeds, ja. steeds weer opnieuw. Ja. Nou, je belijst wel? Ja, ja hij leidt je Zeker. door het leven. Nou, ik vind het een heel mooi verhaal. En uh, ja, ik, ik wens je ook uh, een hele uh, ja, goede tijd met je vrouw. En dat jullie veel uh, kracht uit elkaar en uit Gods liefde ook mogen. Dank u wel. In de vorige uitzendingen zijn we ingegaan op het boek Het visioen van David Wilkerson. De komende uitzendingen gaan we kijken wat de Bijbel precies te zeggen heeft over de toekomst van de wereld en welke profetieën, oftewel voorzeggingen, in de Bijbel staan. Eerst willen we iets vertellen over de geschiedenis van de Bijbel en waarom wij geloven dat de Bijbel het woord van God is. Wij zijn christenen en wij lezen de Bijbel. Het ontstaan van de Bijbel De Bijbel is een verzameling van 66 boeken, geschreven door ongeveer 40 schrijvers, over een periode van 1500 jaar. Deze 66 boeken worden verdeeld in twee delen, namelijk het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Wij geloven dat de echte auteur van de Bijbel God zelf is, want in de Bijbel staat Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de schrift, dat is dus de Bijbel, een eigen machtige uitleg toelaat, want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijke initiatief. Mensen die namens God spraken, werden daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest. En de Heilige Geest, dat is de Geest van God. Dus de Geest van God inspireert de mensen. Dus uh, de auteurs van de Bijbel, verschillende auteurs die de Bijbelboek hebben geschreven, zijn dus geïnspireerd door God. In de Bijbel staat hoe God de wereld heeft geschapen, en hoe het hoofd van de schepping, het eerste mensenpaar, zoals u weet het zijn het Adam en Eva, ...hoewel dat zij zich afkeerden van God... ...en de vijand van God, de duivel en zijn leugens zijn gaan geloven. Hierdoor is een zogenaamde vloek over de gehele schepping gekomen... ...en heeft de dood zijn intrede gedaan. Omdat Adam en Eva dus tegen God hebben gekozen... ...plukken we daar als het ware nog, de, nog steeds de vruchten van... ...omdat wij ook ongehoorzaam zijn geworden aan God. We hebben een eigen keuze om voor God te kiezen... Maar in feite doen we dat veel te weinig. De Bijbel vertelt verder van Gods oplossing voor dit probleem. Hij koos Abraham uit om, zijn na, om uit zijn nageslacht de Messias geboren te laten worden. De komst van de Messias, de verlosser, is de rode draad in het Oude Testament. De Torah. Dat zijn de Bijbelboeken van de Joodse wet, zeg maar. In de Torah staan profetieën over de komst van de Messias. In welke plaats hij zou geboren worden, hoe hij zou leiden voor het volk, en dat hij uit het geslacht van koning David voort zou komen. Al deze profetieën zijn uitgekomen. En dat zien we dus ook in de geboorte van Jezus, in Bethlehem, in een stal. En uh, ja, zoals u weet, het kerstverhaal eigenlijk, zoals wij als christenen dat zien. Het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel, bevat het Evangelie, Gods boodschap. En dat is, het Evangelie is het Gods boodschap van liefde, vergeving en bevrijding voor de mens. Want de Heerde God heeft zijn zoon gestuurd, dat is Jezus Christus. En hij heeft onze zonde gedragen. De straf die wij eigenlijk moesten ondergaan door de foute dingen die we hebben gedaan, heeft hij gedragen op het kruis, door te sterven voor onze verkeerde dingen. Verder bevat het Nieuwe Testament onderwijs aangaande Gods plan met de wereld, hoe Hij zijn Koninkrijk hier op aarde zal vestigen en wat er met de wereld gaat gebeuren aan het eind der tijden. We geloven dat de Bijbel het woord van God is, omdat ten eerste heel veel profetieën, oftewel voorzeggingen, al zijn uitgekomen. Voorzeggingen, zoals de geboorte van de Messias in Bethlehem, dood van de Heer Jezus en voorzeggingen aangaande het volk van Israël, bijvoorbeeld. De Bijbel geeft antwoord op al onze levensvragen, zoals wie ben ik, waar kom ik vandaan, en wat is mijn bestemming? En de Bijbel geeft ook aan hoe wij nu dienen te leven. Eeuwenlang is geprobeerd om de Bijbel via boekverbrandingen en censuur uit de samenleving te bannen. En nog steeds is de Bijbel in landen zoals Noord-Korea, Saudi-Arabië en Iran, een verboden boek. En worden christenen vervolgd, gemarteld en gedood in dit boek. Ondanks dit alles komen dagelijks mensen tot bekering in de heer Jezus Christus. En geven hun levens over aan de zoon van God. En is de Bijbel nog steeds een veelgelezen boek. Ook in die landen waar het verboden is. Je kunt hierover ook lezen op www.opendoors.nl. Deze organisatie werkt veel in die gebieden waar mensen nog vervolgd en gedood worden... om het geloof in de Heer Jezus... en om het feit dat ze een Bijbel in huis hebben. De Bijbel is een samenhangend geheel van verschillende boeken. Dit ondanks het feit dat de Bijbel over een lange periode is geschreven... en waaraan heel veel schrijvers een bijdrage hebben geleverd. Het waren schrijvers die elkaar niet hebben gekend. Archeologische vondsten in Israël hebben nooit aangetoond dat in de Bijbel foute informatie staat met betrekking tot plaatsen, tijdstippen en gebeurtenissen. Tot slot, de geschiedenis van het Joodse volk en hun terugkeer naar Israël toont aan dat de Bijbel een bijzonder boek is. Ja, het is Gods boek. We zeggen ook wel eens Gods liefdesbrief aan de mens. Het Bijbelboek, de openbaringen, dat is het laatste van de 66 boeken, het gaat over Gods oordeel over de wereld en hoe Jezus zal terugkeren om als koning te heersen gedurende duizend jaar. In dit programma, het laatste uur, zullen we kijken naar de profetieën aangaande, de einde, aangaande het einde der tijden die nog niet zijn uitgekomen. Verder kijken we in hoeverre de actuele gebeurtenissen in de wereld matchen met de profetieën die we tijd lezen. De vraag is. Hoe moeten we de gebeurtenissen in de wereld zoals de aardbeving in Haiti duiden? Dit is een ramp waarbij zelfs vele christenen zijn omgekomen. Wat ook actueel is, is de kwestie van het milieu. Is daar iets zinnigs over te zeggen vanuit de Bijbel? Daar gaan we ook in de volgende uitzendingen dieper op in. In dezelfde uitzending volgende keer kunt u ook luisteren naar het interview dat ik had met Ria Schever. Zij woont in Zandvoort en vertelt over haar ontmoeting met God. Bedankt voor het luisteren. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u ons mailen of bellen. Ons e-mailadres is hetlaatsteuurapostaatjelive.nl En het laatste uur is allemaal in kleine letters. Het laatste live.nl, Live met een V Het mobiel nummer waar wij te bereiken zijn is 06-448-20123 Ik herhaal 06-448-20123 Voor al uw vragen. Tot de volgende keer.